Ja, Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag het voorrecht heb om te ontbijten met een inspirerende gast. En um, dat is vandaag wel een heel bijzondere. In al zijn reizen is avontuur Henk de Velde nu beland in onze studio. Een paar jaar geleden beloofde hij nooit meer terug te komen naar Nederland. Hij wilde zeilen, de wereld over en daar, ja, daar blijven. Maar toch is hij teruggekomen en hij zit hier tegenover me. Henk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, werd mij op het hart gedrukt jou vooral uh, te tutvailleren, te jij en te jou, Dus daar ga ik dankbaar gebruik van maken. Ja. Uh, dat is mooi. Ik, ik vroeg me gewoon even af, joh, want je bent nu een week terug. Ik ben, uh, ja, een week terug. Een week terug. Ja. En uh, je woont dan nog steeds op je boot? Daar blijf ik je ook op wonen. Je op blijft op je boot wonen? Ja. Dus... Ik heb ook niks anders. Kla dat is niet klagen, hoor. Nee. Ik heb gewoon niks anders. Ik heb mijn boot. En, uh, en dus vanochtend vroeg werd jij wakker. En uh, dan gaat een klein wekkertje in de Muiden, geloof ik. Ik lig in Amsterdam. In Amsterdam, Ik ben in de Muiden gekomen, maar ik lig in Amsterdam. Kijk eens aan. En uh, is dit een extreem vroeg tijdstip voor een zeezeiler? Uh, de uh, de, uh, de uh, tijd bestaat voor mij nog helemaal. Het is 24 uur. Ja. En ik moet gewoon eruit. Het is dus op zee ook. Je moet gewoon eruit wanneer je eruit moet. En als je op zee bent, dan slaap je niet een hele nacht, dan slaap je misschien een uur. Want ik ben alleen hè? Een ja. uur, anderhalf uur maximaal. Dus tijd maakt... Daar ben je wel aan gewend geraakt hoor. Ja, maar ik ben uit mezelf ben ik geen uh, uh, vroege vogel. Nee, nee. Dat we zeggen, mijn beste op zee, mijn beste slaapperiode is tussen zes en negen. Dus als ik om zes uur in slaap val, moet ik oppassen. Anders... Zes uur ochtends. Ja. Ah. Dat is mijn beste slaapperiode ja. tussen zes en negen. En. Um, um, is het, uh, is het erg wennen om nu elke ochtend weer, als je, of nou ja wanneer je ook wakker wordt... <laughs> dat je op de vaste walstad? Het is niet zo veel wennen als na een non-stop rond de reizen die ik ook heb gedaan. Dan heb je dus vijf maanden op zee gezeten. Oké, okay, dan heb je echt nu heb ik een maand op zee gezeten. is voor veel mensen ook al heel lang natuurlijk. Yeah. Uh, 28 dagen op zee gezeten. Daarvoor heb ik mensen ontmoet. Daarvoor zit je toch niet echt in een ritme, maar toch... Uh, Overal in de wereld begint de dag morgens ja. en die eindigt in de avond. Um, en ik, het mooie is, ik heb momenteel geen directe verplichtingen... waar ik wel voor moet zorgen dat ik gewoon mijn brood verdien. Dus ja. ik moet wel zorgen dat ik dingen doe ja. om mijn brood te verdienen. Maar ik heb geen directe verplichtingen. Oké. Okay. Henk, um, voordat wij uh, gaan praten over je reizen en over wat je allemaal tegen bent gekomen... Even een paar korte vragen. Die laten wij onze jukebox stellen. Uh, aan jou het verzoek om even kort op te antwoorden. En dat is een beetje ook een manier om je nou ja, op een iets andere manier te leren kennen. Oh, Oké, okay. hier komt hij. Bijbel, belangrijk boek? Erg belangrijk boek, ja. Bang voor? Nee, ik ben nergens bang voor. Dat klinkt vreemd, maar ik ben nergens bang voor. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Ik heb gehuild uh, uh, negen dagen geleden. Toen kwam ik weer terug op de Noordzee. En ik had niet gedacht dat ik ooit het water van de Noordzee wou, uh, zou zien. En de tranen gingen over mijn wangen. Bent u ijdel? Ik denk het niet, maar dat moet je een ander vragen. Wat is volgens u het toppunt van gezelligheid? <laughs> kan ik geen antwoord op geven? Ik zou het zelfs niet weten. Zo, dan gaan de muntjes door de jukebox. Uh, nou, dat is wel bijzonder. Geen idee wat gezelligheid is. Nou, gezelligheid, ik bedoel, er wordt veel genoemd dat... Uh, met, buitenlands die in Nederland zijn geweest... vinden het woord gezellig, gezellig een mooi woord. Maar, en, maar misschien is elke dag wel gezellig. Maar, maar ik ga niet ergens op visite voor de gezelligheid. Vroeger toen ik weer naar de café ging, zei die man... als ik dan s'avonds daar wegga dan zei het het helemaal gezellig, hè? Dan <laughs> begon ik gewoon te lachen. Maar als je in Alaska heb je, heb je mensen ontmoet... heb je over verteld van je bijzondere mensen. Daar gaan we zo nog wel even wat meer over horen, geloof hoop ik. Maar uh, daar spreek je mee, daar heb je een goede tijd mee. Hoe noem je dat dan? Ja, maar goed, dat noemen ze dus in het Engels, is het cozy. Maar ik, ik denk niet in termen als gezellig. Het was een goede ontmoeting, ik heb er wat aan gehad. Ja. Wanneer is het goed? Ja, als je er iets aan hebt gehad? Oh nee, ik moet er aan iets aan hebben gehad. Het... Uh, het het niks zeggen, dat is voor mij een niks zeggend uur... of een niks zeggende dag Maar het kan zijn dat je een diepere gedachte hebt gekregen. Het of... hoeft niet te zijn dat, uh, dat we diep ingaan op gesprekken. Het kan een gedachte, het kan een ogenblik zijn. Het kan, het kan zelfs zijn, nu ook bijvoorbeeld in Alaska... dat ik dacht dat ik dankbaar was dat die mensen mij meenamen. En dan kreeg ik een goed gevoel, als je dat gezellig wil noemen.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 Matthew West met To Me. En ik zit nog steeds in de studio met Henk de Velde. Zeezeiler. Beroemd zeezeiler en avonturier. En uh, met hem ga ik uh, de komende uur praten over ja, wat hij me beleeft. En nou, ja, wat, wat, wat er allemaal gebeurt. Maar eerst eens even over die reizen. Want uh, uh, je bent vier jaar geleden ben je weer op reis gegaan. Ja. En wat was toen je plan? Mijn plan was... De wereld in te zeilen, ja. maar niet direct rond de wereld reis, dus absoluut niet terugkomen. Ik heb ook niet gedacht dat. Misschien is een keer mijn vliegtuig, maar de boot komt niet terug. Ik blijf uh, rond. Het woord moet ik nu noemen: rondhangen in de Stille Oceaan en de Pacific. Daar heb je 180.000 eilanden. Henk wordt zeezwerver. Ja, ja, dus het was de bedoeling om wel op een bepaald gedeelte van de wereld daar te blijven uh, rondzeilen. Ja, dat gedeelte of, is, is groot. Is hoor. wel een groot gedeelte. Dat is, dat, is, dat, is, dat is heel groot. En dat is ook van Antarctica tot de Beringzee. Het dus niet alleen. De Pacific is niet alleen de Polynesische eilanden. Nee. Maar uh, mijn bedoeling was niet terug. Ik had gedacht, mijn taak is voorbij in Nederland. Als ik hier ooit de taak gehaald heb. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat je dat gevoel taak had zag. ik. Ja. Kijk, ik ben. Uh, uh, of ik, ik, ik, ik, ik is ook niet belangrijk meer, is minder belangrijk geworden, wordt ik. Uh, mm, ik ben getrouwd geweest, ik heb een zoon, dus algemeen allemaal bekend. Yeah. Een relatie fantastisch met dus mijn familie, met mijn zoon, met mijn ex, geweldige alles goed. Maar ik had he, eigen leven, eigen vrienden. Ik uh, opgevoed door zijn moeder en zijn tweede vader. Dus uh, ik, had hier, ik heb hier geen taak. En toen dacht je, ik ga zwerven. Um, over het gebied van de stille oceaan. En je vertelt net, dan kom je terug op de Noordzee. En dat voelde blijkbaar als het landweggetje naar huis... dat je weer op de Noordzee was. Ja, dat is, dat is natuurlijk al eerder begonnen. Vanaf het moment dat ik besloot uh, terug te varen naar, noem het even, naar huis... Yeah. Um, kom, nou ja, kom je op zo'n reis dichterbij. En dan moet ik zeggen, door het Engelskanaal... dat nauwe stuk, het nou van Calais... Yeah. kom je op onze grijs-groene Noordzee. En op dat moment uh, deed het me wat. En de tranen liepen over mijn wangen. Even over die eilanden die je hebben bezocht. Want uh, je bent op plekken geweest als uh, het eiland... Ik, ja, het waren ja. voor mij allemaal nieuwe namen. Tristan da Cunha, hoe moet ik het zeggen? Tristan da -cunha, da Cunha is het meest geïsoleerde bewoonde eiland op aarde. Ja. Daar wilde ik al dertig jaar naartoe. Kijk, 30 jaar geleden was ik op Paaseiland. En ik dacht, met die beelden, weet je wel. En ik dacht, het was het meest geïsoleerde eiland op Aarde. Ik werd altijd gezegd, het bleek niet zo te zijn. In de oudheid was dat Hoe het. kom je daarachter? Je, je leest nou, daar ik, iets ik over? Ben een, ik ben een lezer. Hmm. En uh, dus je leest over dat eiland. En ik ben een navigator, dus ik weet over afstanden op zee. Maar op een of andere manier kwam ik erachter dat het Tristan da Cunha was. Er zijn nog wel meer geïsoleerde plekken, maar bewoonde plekken. Hmm. Hier was het nog nooit een mens geweest. Jawel. Mm. Er zijn... Ik moet nog zien of de plekken op aarde zijn... waar nooit een mens is geweest. Ik kom bij op eilanden met een bergtoppie en dan vraag ik, oh, ik had ik dat nooit iemand op dat kleine bergje gestaan? Oh jawel, dan zeggen dan die mensen uh, meer dan ja. je denkt. Dus je uh, bent ben daar ook mensen tegengekomen? Daar wonen 268 mensen. Duizenden kilometers verwijderd van dus land. Dat is Zuid-Afrika, 2500 kilometer of langer. En dan Argentinië, 3000-4000 kilometer. Een eilandje waar je geen haven is. Het is een vulkaan. Het is Brits, het is Engels, ja. maar de, de, de tweede, er zijn vijf families, vijf namen. De tweede naam is Green, van oh. Pieter Groen uit Katwijk. En die is er aangespoeld als uh, schipbreukeling. Ze zijn heel trots op hun Nederlandse Pieter Groen, Pieter Green, heeft hij zich genoemd. Ja. Maar goed, dit eilandje, daar wilde ik al 25 jaar naartoe, omdat het de meest geïsoleerde bewoonde plek was. En, maar even even die Pieter Groen. Die is daar als schipbreukeling ja, eeuwen geleden 150 jaar geleden. Is je, iedereen die daar woont... zijn bijna allemaal afstammelingen van schipbreukelingen. En wat, wat, voor, wat voor soort mensen zijn dat? Eilandbewoners. Ze spreken Maar is het Engels. heel primitief? Ze nee, niet meer. Dat wil zeggen... Pas na de vijftige jaren hebben ze een geld-economie uh, uh, geld ingevoerd. Daarvoor, daarvoor... was het ruilhandel? Nou, daarvoor was het. Ja, het is Ach, ook niet drollig. De, de... de ene heeft vis, de andere heeft aardappels, zeg ik altijd. Weet mm. je wel, het is, uh, het is het meest socialistische, niet-communistische socialistische wat je in kunt denken. Het de ene heeft dit, de andere hebt dat. Maar er zijn wel mensen geweest die hebben een wat grotere boerderij. De andere hebben een kleine boerderij. De ene kan lassen. Ze werken met elkaar samen. Ze waren vroeger redelijk streng protestant zwarte Kleren, zwarte, uh, zwarte klerenkerk, hmm. maar meer het Schotse, ja, uit Schotland. En maar je zegt net van ze kunnen lassen, als het zo ontzettend ver weg is. Nu kunnen ze lassen. Dus er wat komen is, wel, er is een aanvoerroute. Nou, in de 60 jaren. Ik weet niet meer precies wat. Zijn ze allemaal van dat eiland gehaald, want die vulkaan ontplofte. Dus er zit een vulkaan. Ja. Je kunt nergens heen. Nee. Heel toevallig, tussen haakjes toevallig, bestaat weer niet, maar heel toevallig kwam er een paar dagen later, terwijl ze zich verborgen hadden in, de, in het kleine kerkje, en ze zagen die lava naar hen toe stromen, kwam er een Nederlands schip voorbij, met, ik weet de naam zo niet meer, die heeft hem na, er vanaf gehaald, een paar honderd mensen, en naar Kaapstad gebracht. Die, ze zijn Britten, ze zijn gewoon wonen in, uh, in Engeland, in Schotland. Na twintig jaar hebben ze de koningin koningin Elisabeth in die tijd gevraagd... Uh, mogen wij terug naar het eiland. Ze zijn allemaal teruggebracht naar een eiland. Het zijn eilandbewoners. Nou, in, en toen is geldindustrie ingevoerd. Er moest subsidie komen, er moest een radiostation komen. Er werd krabvisserij en, en lobsters, ja. dus kreeften werden gevangen. Dus nu komt er elke veertien dagen een schip uit Zuid-Afrika. Die komt die Kreeften en krappen ophalen. Ze hebben een, uh, een gouverneur, ze hebben een school, ze hebben twee kerkjes. Uh, en ze kwamen. Maar die 268 nu... mensen? Ja, ze hebben een protestant, en een katholieke kerk. Dus er zijn ook nog godsdienstverschillen bij die 268 uh, de, mensen? Dat laatste, dat is pas recent. Oh. Dus maar 20 jaar is zijn er. Ja, er, kwam er, er komen nu wat nieuwere bewoners. De meeste trekken weg, het wordt kleiner. Maar komt ook af en toe een nieuwe. Uh, uh, men kan ook eens een keertje meer naar Zuid-Afrika. Stel dat je een katholiek meisje ontmoet. Dan trouw je, neem je mee. En er is het rooms-katholicisme op een Ze hebben een kerkje ook gebouwd. Mooi kerkje. Uh, hebben ze gebouwd. Veel prominenter dan de. Dan de... Is dat, geeft dat dan ergens spanning? Ik geloof helemaal niet. Ik, ik, je voelt het nu daar niet. Ik heb ook met vader Dave. Vader Want Dave als er een, een katholiek kerkje moet komen... dan moet er dus ook een priester zijn. En ja, dat komt ja, toch een heel ja, nieuw dat, gebeuren. Dat, dat komt in Engeland. Er is dus een reverend, er is dus een, de dominee zou ik maar zeggen. En er is een, een katholieke priester. Tjonge. Maar ik geloof niet dat daar eh, spanning is. Als je dat nou ziet, zo, zo, zo, wat denk jij daar dan bij? Nou, ik denk... Eh, het... Want je bent wel echt de observator die daar op zo'n ja, eiland komt. Ik ben een observator. Te klein voor mij, moet ik zeggen. Ja? Te klein voor mij. Maar dat, heb ik, dat is het vede van mooie eilandjes waar we het straks over hebben. Waarom ben ik daar niet gebleven? Te klein voor mij. Alhoewel je die krater op kunt. Je kunt daar vogels je ziet daar vogels die je hier niet ziet. De walvissen om het eiland. Je kunt daar een taak hebben. Maar iedereen heeft een taak. Er is geen niksdoener. Iedereen nee. heeft een taak. Je bent timmerman, lasser. Je werkt Toen jij daar kwam ben je ook iets gaan doen? Huh? Toen jij er kwam, ben je ook daar iets gaan doen? Nee, nee, nee, want ik, eigenlijk, ik heb heel raar... Ik ben maar een paar uur op de wal geweest. Oh. Want je kunt... Want we, er is geen haven. Je kunt heel moeilijk ankeren. Dat is de moeilijkheid, uh, geen rust. Dat is gevaarlijk je... voor je wel. Ja, ja, ik heb twee nachten ten anker gelegen. Want ik kon de tweede nacht zelfs niet weg. er was de zee nog zo hoog dat ik die ketting er niet uit kreeg. Maar dan we, van de wal houden ze je in de gaten. If je niet helpt, dan komen ze je helpen. Yeah. En ik ben een paar uur op de wal geweest. En ik ben op Tristan da Cunha geweest. En dat kon je gewoon weer afvinken op je lijst met eilandjes? In dit geval wel, want het was een doel van deze reis geweest, ook afvinken. Je wilde uh, ook nog naar St. Paul? Ik ben geweest. Wat was dat voor een uh, eiland? Nou, dat is een, een van de meest wonderlijke plekken op aarde, vind ik dat. Woont niemand, het is een eiland. In kilometers drie bij twee kilometer. Het is een, een, een vulkaan. Ook een vulkaan? Ja. In midden het midden zit dus een krater. Aan één kant is die krater in elkaar gestort... En er zit een ingang in de krater. Die is maar 50 meter breed, misschien minder, 30 meter breed. Die is maar anderhalve meter diep. En je kunt dus met een bootje die krater in. Oh. En ik ben, ook een klant van 25 jaar, ik ben in die krater geweest. Daar wilde ik al 30 jaar naartoe. 25, 30 Want er, jaar. Is niemand, uh, er woont niemand? Er kan nog niemand wonen. Het is Frans. Het hoort ja. bij Franse gebiedsdelen. Ze hebben er ooit... Uh, er is een huisje. Dat wil zeggen, er wordt wat wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er is een golfmeter, een tsunami meter, dat hebben ze daar neergezet. Er komt één, twee keer per jaar komt er een groot Frans onderzoekingsschip dus kijken of de alle pingwinks er nog leven, zou ik ja. maar zeggen, en zeeleeuwen. Dat soort onderzoek wordt gedaan, trillingen. Uh, hoe, en daar... hoe, hoe, hoe weet jij van zo'n eiland? Want jij zegt, ik wilde daar al dertig jaar heen. Heb je dan ooit een keer een foto gezien van een collega zeilen die daar is geweest? Op de lagere school, nou ga ik heel lang terug, ja. wilde ik de, de basisschool wilde ik kapitein naar wereldreiziger worden. En in voor mijn twaalfde jaar kon ik de hele wereld uit mijn hoofd tekenen. Zo. Al adreskunde en ook dit kleine eilandje. Ook, de, eh, misschien dit eilandje niet, maar ook eilandjes. Ja. En uh, dus uh, adreskunde was mijn favoriete vak. Nou, ik ben een navigator, een observator. En je komt dit soort plekken tegen, je leest er eens over... En dan denk je, daar moet in, ik zijn. ik ben in die krater geweest. Ik ben dus, die, die, die, die wanden zijn 250 meter hoog. Je ligt echt in een krater. De, Als er een, een, een aardbeverkeer is, zat je even aan te denken. Want dan, het is maar 1 meter diep. Ik ja. kwam net in. Nou, hij zou, die, die, die, die, die grond zou maar omhoog komen, kom je er niet meer uit. Dus, hoe lang ben je er geweest? Nee, ja, er ben een er nacht, twee nachten en één hele dag. Heb, heb je heb ik in die krater liggen, dobberen? Die, ja, ten anker. Met, en nog een paar touwen en de stenen, want dat is heel diep. Uh, en het, het, uh, ik hoor daar niet. De, de, de, daar wonen 20.000, 50.000 zeehonden, zeeleeuwen, die grote, ja. die agressief zijn. De mannetjes willen mij aanvallen En ik hoor daar niet. Maar, en, en wat doe je dan? Je zit daar nou, na ik ben te onder denken, wel foto's te maken? Ja, foto's maken. Ik ben op de eiland geweest. Dan heb je een grote bezemsteel bij want... Je bent net zo groot als je lang bent. Ja. Dus, zo, dus de, die, je slaat niet. Maar zo, dat hou je ze op afstand. Ja, dat dus dus is denk, echt gevaarlijk. Ja, Nou, gevaarlijk. Die zijn groot. Hè. Het zijn geen zeehondjes van de Waddenzee. Dat zijn Enorme beesten. jongens. Enorme jongens. Nou, en ik ben dus. Die, het zou me zijn, die kra opgeklommen. Ja. 50 meter. Ik heb naar de, de pingwings gezocht, die daar rockpingwings die daar zouden leven. En of het was de verkeerde tijdperk, of ze zijn allemaal opgevreten door die honderdduizenden. Echt heel veel van die zeeleeuwen. Maar ze konden niet naar beneden. Ze moeten door dat gebied van die zeeleeuwen heen. Hmm. Dus ik denk dat die pingwings er niet meer zijn. Zo, dat is wel Je zag, hartstikke. zag wel overal die veertjes, veertjes, ja. veertjes van nesten. Het zijn rockpingwings, niet die, die wij uh, kennen van Adatica, maar goed, uh, uh, dat doe je. En dan wordt het uh, middagavond, nou, je loopt nog bij je over je steden, je maakt foto's, je gaat aan boord. En je maakt die nacht ook mee, want het wordt donker. Ja. En dan lig je, er was trouwens maan, en dan lig je in die donkere krater. En de hele nacht hoor je dat lawaai van die zeeleeuwen. Ze hebben me daar niet willen hebben. En zo op, met zo'n gedachte. Ze waren denk... echt in de stress dat je. Ah, was. Ze ja, ze waren echt in de stress. Ik hoor je niet. Een ander uh, land waar je heen bent geweest. Micronesië. Ja. De naam alleen al verraadt dat het waarschijnlijk niet heel groot is. Micro. Het zijn honderden kleine eilandjes. Ten noorden van Nieuw-Guinea en ten zuidoosten van Japan, zal ik maar zeggen. Ja. Honderden kleine eilandjes. Het maar, zijn staten. Het, het, heb je wel eens gehoord van het land Jap? Het land Ponapé, het land Kosrae en het land Jap. Het zijn vier verschillende landen. En dat Die land... vormen samen de Federation of Micronesië. Maar ze zijn eh, eh, onafhankelijke landen. In zo'n land wonen een 10.000 mensen wonen daar. En ik ben op eilanden geweest waar 200, driehonderd mensen wonen. Geen geldmaatschappij. Ze hebben ook geen geld. Ze weten niet wat geld is. Ze hebben geen elektriciteit. Ze hebben niks. En daar mocht ik ook blijven. Want het is... Word je geaccepteerd of word je niet geaccepteerd? Ja, en ze accepteerden jou dan. Mijn Die vijf jachten die er dit jaar zijn geweest of drie... Ik mocht er binnen een lagoon in. Ik was de elder, de ouderling. Men kwam mij raad vragen. Zo. Ik ben de navigator, de pallu. Dat is en hoe, navigator. hoe vind je dat? Als, als je zo belangrijk wordt Vereerd, zeer vereerd. Ja? zeer vereerd. Maar je, je komt, ze, spreek je dan ook recht? Geef je ook raad? Ik repareer hun boten. Ze vragen mij hoe het zit met uh, klimaatverandering. Uh, gaan we het niet over hebben. Op de <laughs> het, uh, het reizen van het zeespiegel. Want ze horen wel geruchten. Want er ja. komt één keer per jaar komt er een, een, een, een, een uh, geregering... is een government boot. Ze hebben ook een zenderradio, een heel ouderwets ding om weer dingen maar door te Maar ze geven. wilden van jou ook eigenlijk, nou ja, een beetje de stand van zaken weten. Nou ja, maar, maar de andere stand van zaken is dat de chief, de chief, de opperhof, die vraagt mij, die zegt, hier uh, you can live without money. Ja. Where you come from, you die without maar money. Maar dat vroeg ik ja. mij wel af, want um, je vindt het prachtig daar. Ja. Waarom ben je nergens blijven hangen? Waarom ja. ben je nergens je gaan vestigen? Ik wist zeker dat die kleine community van die 250 mensen te klein werd voor mij. Ik ben toch nog te veel westersmens. Hmm. Ten tweede, je mocht blijven, maar je bent nooit één van hun. Je bent de buitenstaander. Ja, maar jij bent iemand die uh, lange reizen maakt. Je spreekt, uh, je zegt zonder moeite in vele interviews dat, je, dat het gewoon regelmatig gebeurt... dat jij uh, heel lang, maandenlang geen mens spreekt. Geen mens spreekt. Je zoekt eigenlijk de eenzaamheid op. Ja, maar dat kun je zelf op een eilandje. Want ik mocht kiezen uit een huisje. Dat is, dat <laughs> je is, nee, in nou, is een roof. Dat is uh, zo'n uh, rieten dak. Ik mocht kiezen op het eilandje waar ik alleen zou wonen. Hoor. Maar, maar hoe lang? als je dan zegt van het is toch te klein... met toch te, te weinig mensen. Dat vind ik zo wonderlijk. Hoe lang, hoe lang kan je alleen zijn? Het langst dat ik zijn? ooit alleen ben geweest is 147 dagen. Maar denk je dat dat ook 148 had kunnen oh, zijn? Of 200. Ja, hoe langer je alleen bent, hoe langer je alleen wil blijven. Ja? Ja. Vind je het prettig om alleen te zijn? Heel prettig. En waar zit het hem dan in? Nou ja, goed, daar word je zo geboren. Een solozeiler, wat ik ben, hmm. kun je niet worden. Je wordt zo geboren. Sommigen trekken alleen de bergen in en anderen in een groep. Zo word je geboren. Daar ja. heb ik geen antwoord op hoe dat kan. Je kunt het niet leren. Alleen zijn kun je niet leren. Over het alleen zijn gaan we zo verder praten. Maar wij gaan eerst eens even luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal.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 koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, maar er is ook nog kans op een enkele bui. Met maxima rond 17 graden wordt het iets warmer. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen, mooi dat u nog steeds luistert naar Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, aan mij, bij mij aan tafel zit Henk de Velde, zeezeiler, avonturier. En wij hebben net even, nou ja, drie eilanden besproken van de... Ik weet niet hoeveel je er inmiddels gezien hebt. Nou, ik heb, in al jaren heb ik een paar duizend eilanden gezien. Een paar gezien. duizend eilanden gezien. Nou, wij hebben dan een klein, een klein steekproefje... hebben wij eruit gekregen met, met bijzondere verhalen. En ik bleef uh, uh, vorig in het gesprek bij de vraag uh, naar, naar hoe eenzaam het is. Je, je wil graag iets zeggen. Ja. Nou, nee, het gaat over hetzelfde onderwerp waar, jij, waar we het ja. over hadden. Weet je wat dat ook is? Je raakt daar... Um, uh, uh, ik heb een doel nodig, kwam ik achter. Ja. Ik heb al, al mijn reizen zijn met een doel geweest. Of zo snel mogelijk rond de wereld. Of een bepaalde route die nooit was gedaan. Siberië ja. bijvoorbeeld. Een doel. Nu was het doel no En het doel was... Er was geen doel. Hè? En je wilde daar, gaan zwerven. Nou ja, de, de, zwerven, waar kwam ik achter? Er zijn dus twee soorten zwervers. De geboren zwerver mm -hmm. en ook nog de, de, de, de pensionados. En de pensionados, die kom je tegen, dat zijn mensen tussen de 40 en de 60... die dus vroeger eruit kunnen stappen, die vervelen zich op, op, op hun boten. Yeah. En die liggen van de ene jachtclub naar de ander. En ik dacht, dat wil ik niet zijn. Ik, ben, ik kwam erachter dat ik toch nog... Act te actief ben. Ja. Ik had een doel nodig. Dus het uh, uh, uh, doel werd bijvoorbeeld... nou goed, toen ging het doel uh, denken... misschien wel terugvaren, maar ik kwam, ja, maar niet direct terugvaren. Ik wil ook nog dat het eilanden, dat is, boven de Beringzee. Ja. Het gevaarlijke gebied. Ik wil nog naar nee, Japan. Dus uh, ik was maar nog te actief. Dat... Ik had een doel nodig. Maar het nog... rondzwerven was niks voor me. Nee, maar dat alleen zijn, dat trek je wel aan. Ja, nog steeds... Maar ik ben ook voor het eerst, voor het eerst hoor, ik ben 62, ik ben niet oud, maar ik ben. Okay, nee, maar ik moet <laughs> yeah. erbij zeggen, ik ben voor het eerst erachter gekomen dat ik ook mensen mis of kan missen. Meen ik echt. In, mijn, in 2005 kwam ik terug uit Siberië. Yeah. Toen schrijf ik aan het eind van mijn boek: Missen. <laughs> De mens wil gemist worden. Ik mis niemand en ik, en ik word ook niet gemist als ik weg ben. Hmm. Nu zijn we zes jaar later. En ik heb dit moeten herzien bij mezelf. Ik word gemist. Dus ik heb een taak hier. Yeah. Maar ik word, kan ook ergens anders gemist worden. Niet alleen in Nederland. En voor het eerst in mijn leven kwam ik erachter: ik mis mensen. We gaan het straks. We gaan strak... Niet alleen mijn zoon, mijn moeder. Ik mis mensen. Ik wil daar straks nog heel even over verder praten. Maar is nog die eenzaamheid. Want dit zijn van die gedachten. Die, krijgen, die komen ook hier naar Nederland. Ik, ik kan me nog herinneren een uh, uitspraak van je... Uh, ik weet niet na hoeveel dagen je alleen bent geweest... maar dat je zegt, die boot, dat ben ik, die boot dat is het verlengde van mezelf... en ja. ik kan niet zonder, en dat spijt mij. Dat, dat was Juist, dan... het spijt mij. Dat die boot en ik hetzelfde waren... en dat het niet in plaats van een boot een mens zou zijn... Meen ik echt hoor. Maar dat was een die hele... boot was is het verlengde van mezelf. Henk is, nee, precies die ja. woorden. Henk is niks zonder die boot. Maar dat zijn volgens mij van die gedachten waar je achter komt nadat je heel lang alleen bent geweest, ja. dan zit je met jezelf te praten. En misschien ook te worstelen. Is dat worstelen? en Is dan het resultaat zo'n zo gedachte? Ik heb. Uh, uh, uh, ik heb het nooit gevoeld als worsteling. Uh, een, een daad stellen, zoals nu de worsteling geweest. Van ik heb gezegd, ik kom niet terug. En het wel terugkomen. Mm -hmm. Is een worsteling geweest? Met mezelf. Want Henk is een beetje koppig. Eén keer gezegd, ik kom niet terug. Aha. Dat moest ik ja. deze reis overwinnen. Die gedachten zijn, dat zijn uh, bevrijdingen. Het zijn geen worstelingen. Maar waar word je dan bevrijd van? Nou, bevrijd van uh, in dit geval uh, uh, uh, be, be, uh, ik, dat ik mezelf een antwoord kan geven op die dingen. Dus die boot, een verlengde van mezelf, is eenzelfde bevrijding als... misschien gaan we het er nog over hebben. Er is meer tussen hemel en aarde. Ja, dat zal ongetwijfeld nog even komen. Ik wil even een momentje van je pakken. Wat wij van je hebben gehoord, dat komt uit hoge bomen als je op zee zit. Anderhalve dag voor Kaap de Goede Hoop. En de dag daarna, die drie dagen rond de Kaap. Kan slecht zijn. Stromen die samen komen. Ik ben nu 116 dagen onderweg. Het is een heel moeilijk dag. Moeilijk dag. Moeilijk dag. Prachtige muziek eronder gezet door de NCRV bij Hoge Bomen. Daar hebben we, het, hebben we dit van geleend. Um, Jij zegt, het wordt nu wel heel erg zwaar. En je zegt net van, zo'n gedachte is dan een bevrijding. Heeft dat met elkaar te maken? Leg ik dat verband niet goed? Nee, je legt het verband goed. Want ik op Seda leef eigenlijk in mijn hoofd. Ook met mijn lichaam en mijn hoofd. Ook twee levens. Je bent fysiek bezig, dat hoor je hier. Ja. Fysiek bezig met die boot. En daar wordt het zwaar. Want ik ga naar de zwaarste gebieden op aarde. Ik ben drie keer rond kap Je ja, zegt ook. Ik ben 116 dagen op zee. Het wordt nu wel echt zwaar. Ja, maar dat heeft meer te maken. Kijk, uh, uh, het kan zijn dat het drie, vier dagen later. En ik denk, hé, hey, een dag van rust. Hmm. Maar uh, uh, het wordt zwaar. niet omdat het langer duurt. maar. Je, je, je bent 100 een voetballer die voetbal twee keer 45 minuten. Ik voetbal 146 dagen. Dus dit is ook elkaar. echt puur fysiek. Dit is puur fysiek en niet mentaal het van alleen zijn. Het mentale is mijn rust. Die, die tijd de zee is geer. Is rust. het iets als wat een kluisenaar kan ja, hebben? Kan een kan hebben. Ik noemde de openbaringen. Ik noemde een openbaring. Dus ik is een kluisenaar. Is mijn contact met een andere wereld... dan onze fysieke uh, uh, wereld met prestaties leven? Ja. En toen is er wat veranderd. Dat vertelde je net ook. Toen begon er een worsteling van ik moet naar huis. Het afgelopen jaar is, uh, is Ronald Naar overleden. de ja, ik heb die... ook wat gedaan. Ja. Ik ken de Ronald. Dat wil zeggen, je komt elkaar vijf, zes, zeven keer tegen. Ja. De is iemand een die bijzondere dingen doet? Ja. Nou ja, goed. We uh, komen elkaar tegen als. Uh, uh, ik noem mijzelf zeeman. De ander mm -hmm. noemt mij zeezuiler. De ander noemt mij avonturier. Rond naar. Dat zijn de bergbeklimmers. Ja. Nou, bergbeklimmer is één groot verschil. Dus je, klimt, je, je kunt niet op de berg blijven. Ik kan op zee blijven. Mm. Maar goed, ik kom ze tegen. En hij is zes jaar jonger dan ik. ben wat ik niet wist. En het zou zijn laatste berg zijn. Het is ook zijn laatste berg geworden. Ja. Op een heel andere manier. Hij had een gezin. En toen ik dat hoorde. Nou, do, do, do, ja, ik weet niet wat mij. Ik zat in Amerika, in San Diego. Dus uh, ik schrok. En ik ben het nu nog niet vergeten, die dag dat ik dat hoorde. Dat kan toch niet? Hij is jong. Altijd zo goed voorbereid. Ja. Hij was de man van voorbereiding, hè? Ja. Altijd zo goed voorbereid. Ik heb een collega van hem, uh, Wilke van Rooijen, die ken Roy. je ook. In ja, uitzending ook. gehad, dat zijn mensen die leven helemaal voor die berg, zoals jij leeft. Ja, voor, ja, voor, voor de, de zee. zee. Maar wat, wat, wat, en, op een goed moment is ook je moeder overleden. Kwam dat daar ook nog ja, bij? Ja, nou, goed, dat is allemaal dingen met elkaar. Mijn moeder was in februari overleden. Een paar maanden later hoorde ik van Roland Naar. Ik moet zeggen, je, wat er ook nog... Deze, voor het eerst, ik, ik ben een krantenlezer. En dan ook, uh, maakt niet uit, Amerikaans, Australisch, Nederlandse mm. krant. En dan lees je ook het, het, het rijtje van mensen die zijn overleden. Kwam erachter dat Vets Domino geloof ik nog leefde. Ik noem bijvoorbeeld mm -hmm. dat soort dingen ook. Yeah. Maar ook, hé, hey, overlijden. Maar goed, het overlijden is wat mijn moeder altijd zei. We hebben één dag of veertig jaar. Hebben niet in onze eigen hand, hè? Ik nee. heb het niet in eigen hand. Dus dat is mijn troost. Ik heb het niet in eigen hand. Maar... Het is een... <laughs> Er is bij mij gezegd, ja, ik doe gevaarlijke dingen. Zeg eens tegen mij, vind ik dus zelf niet direct ja. gevaarlijk. Het is mijn vak. Maar ik hoef, dat, ik hoef God ook niet een handje te helpen, zeiden ze tegen nee. me. Om wel die gevaar op te zoeken. Op maar op te zoeken. Je, je, je vertelde net van over, over je zoon. Je kwam erachter dat, dat jij hem begon te missen. En, ik moet veilig, en toen was het... En dan moet ik, als nu ik nu beslis thuis te komen... wil ik ook veilig thuis komen. Beetje kalm, man. Ik hoef niet te rezen. Dan maar, zo'n stormpje kun je ook met het minder zeil af. Ik hoef geen afstanden te maken. Ik hoef niet in tien dagen de oceaan over. Ik heb er 28 over gedaan, bij wijze van spreken. Ja. Dus, dus ik ben, je kunt ook wat voorzichtiger worden. En ik ben 62. Ik ben geen 40 meer, merk ik, op zo'n fysieke boot. Ben jij ook nou gaan nadenken over de afgelopen 30 jaar... Voor, hoe het voor je zoon is geweest? Dat is een ding. Ik heb dus nooit geweten. Echt. Ik, ik zie die jonge vorm als jochie. Drie jaar. Ja. En hij is 30 inmiddels. Hij is 30. Ik heb hem dus elke keer om de zoveel jaren ik, ik heb een heel goede relatie, goed meegemaakt. Ik heb hem op zien groeien, dat wel. Mm -hmm. Ik heb nooit geweten dat, dat dat dat in hem heb gezeten dat hij dus mij gemist heeft. Ja, nee, dat voor, voor het eerst in de ogen. Ik maar heb je dan geen spijt? Gelaat. Nee, want de, hij heeft wel 30 jaar lang zijn vader. Nou ja, nou, gemist we niet. We kwamen elkaar vaak tegen. En maar als jij vier, vijf maanden of een jaar op zee zit. Ja, maar goed, dan die, maar dat, ik ben de zeeman. Vroeger, ik ben als zeeman begonnen. Vroeger een maar jij zegt, ze je bent een zeeman. Maar ja, maar hij zeeman zegt, ja, maar die bleef een jaar weg. Vroeger, dat kennen wij, dat, die, die cultuur nou, kennen we niet meer. Nam hij daar genoegen mee met dat antwoord? Wie, hij? Ja, je zoon. Oh, nu, ja, ja, ja, ja dan neemt hij genoegen mee. Het was nu het woord nooit. Bij... Al mijn reizen, ook al duurden het soms uh, maanden of jaren of zo, mm -hmm. Henk, hij noemt me Henk, Henk komt terug. Nu, zei ik, en hij kent mij dus toch wel erg goed, Henk kan keer nooit zeggen, bij mezelf de worsteling later, ik kom nooit terug. Mm. De dag van vertrek uit Den Muiden voelde ik dat er al iets niet goed zat in mij. En wat was dat dan? Nou, ja, goed, ik heb, in het, ik heb voor het eerst in het, in het gelaat... Dat is niet alleen de ogen. Ik heb in het gelaat van een mens. Dat is dan toevallig weer mijn zoon. Ja. Zag ik mijzelf? Of zag ik iemand die ik... Is dit wel eerlijk? Zei ik bij mezelf. Weggaan en nooit terugkomen. En daar kwam nog maar bij. Mijn moeder leefde toen nog. Is het wel eerlijk? Is het wel eerlijk geweest voor mijn ouders? Dat ik altijd wegging. Dus dat, daar ging je over nadenken? Uh, het nadenken is het, dat het bij je blijft hangen. En toen kwam er op goed moment een gedachte van, ik moet terug. Het begon al een beetje in Australië. Australië is een geweldig land. Westersland mm -hmm. en de ruimte. Dat is het voordeel van het verschil tussen Europa en Australië. Ja. Geweldig land. Maar het was gewoon een westerse samenleving. Met westerse politiek gekrapt. Dat kon je thuis Ach, ook wel vinden. Jongen, jongen Ik dacht, dat kan ik net zo goed voor in Nederland zijn. Ja. Maar ook dus als Westers land. Uh, maar, maar dat was niet... Nou, dat daar begon het. Een beetje. Dat je dacht van, oh, wat doe ik hier? Toen kwam ik een, een, een, een nieuw zeelander tegen. Een oude man. Een oude man die op met Hillary in de vijftige jaren op de Mount Everest heeft gestaan. Ja. Yeah. Die heeft zich teruggetrokken. Die woonde met zijn Papua-vrouwen. En een hoop kinderen echt alleen. Ja. Yeah. En wat, wat, wat heeft hij gezegd? Nee, hij niks gezegd. Want hij... Ik vond het helemaal niet leuk dat ik daar bleef. Heb ik later ook mensen gehoord. Nee, hij is een, hmm. ze zeiden dat ze zonderling geworden Ik dacht, dit wil ik niet. Je wilde geen zonderling worden? Nee, ik wil geen zonderling worden. We gaan daar zo eens even uh, nog wat meer over horen. Ach, ik we kan wel uren met je praten. Maar eerst uh, hebben wij uh, onze dichter bij de zondag. Dat is vandaag Tim Pardijs. Uh, Tim. Ja, ja, ja, ja, ja, je bent alleen. Van Jij zit al een tijdje mee te luisteren. Heeft het jou ja. kunnen inspireren tot wat mooie woorden? Ja. Zeker. Het gaat over het vaderschap. Oké. Okay. Kom maar door met je gedicht. Vader, voor Henk de Velde. Je zei, de wereld is plat. Ik trek een rechte lijn. Elke tros ging overboord en je keek niet meer naar de streng die achter je aansleepte. Je dacht, als ik ver genoeg ga, breek ik deze kabel wel. Alleen toen de veiligste plek op aardige gekapseisd boven je lag en de golven over je heen sloegen, voelde je hem en werd je bang. Niet voor het klemmen van die band of het donker dat je graf al vulde, maar voor een breuk. Je trok jezelf eraan omhoog. Maar de wereld is niet plat en tijdens de zesde ronding kwam je de streng tegen die je zelf had gelegd. Je pakte een bijl en hakte, hakte, hakte, tot je uitgeput op het dek neerviel en toe moest geven dat je deze draad nooit zou kunnen breken. Je pakte hem op, volgde hem terug. En als je nu de klei onder je doorvoelt golven, tast je even naar het touw. Jij kent de diepte. Tim Pardijs, dank je wel voor het uh, bijzondere. Ik zie hier iemand uh, erg met klikken. Ik zou deze mooi. tekst graag willen hebben. Ja, Ik vind het heel mooi. Dat is geen probleem. Tim, hoor je dat? Ja, ik, uh, ik stuur hem gelijk naar jullie toe. Hartstikke mooi. Gaaf. Bedankt voor je gedichten, Ja, Tim. erg bedankt. Ja. Erg bedankt. Wat, wat, wat is het meeste... Nou, het, ik bedoel, het, uh, de streng die ik probeerde door te hakken. En ook het begin. wat jij zei, als ik maar langer doorvaar... Ja. dan breekt die streng vanzelf. Wat dus niet zo was. Yesterday I got lost in the circus such a man Colors in the Colors in the yeah. Dat was uh, Amos Lee met Colors. En uh, ik zit nog steeds in studio met Henk de Velde, zeeman... Weet ik inmiddels wat ik moet zeggen. Ja. Niet eens zeezeiler af en toe, maar iemand die verbonden is met de zee. Uh, we, we, we hadden het voor het gedicht over de relatie met je zoon. Met de mensen die je lief hebt. Het gedicht ging daar nog eens even nog mooier op in. Als het een draad waar je achter kwam dat hij onbreekbaar is. Wij hebben een fragment van, uh, van wat je zoon uh, ooit heeft gezegd. Je hebt het al echt een keertje eerder gehoord. En uh, daar wil ik graag even met je naar luisteren. Ik denk dat hij nooit het geluk zal vinden, maar ik denk wel dat hij iedere dag gelukkig zal zijn. En daar bedoel ik mee, hij zal denk ik nooit tevreden zijn met een plek waar als het hij komt, dat hij na een aantal dagen weer zegt van, jongens, ik ga maar weer. En uh, de dag dat hij gaat en de dag dat hij aankomt, is hij het gelukkigste persoon op deze aarde. Heeft je zo'n jaar door? Hij heeft me helemaal door. Ik wist niet. Dit staat mijzelf niet bij. Dus waarschijnlijk dan de tweede keer dat ik het hoorde. Dit, hmm. dit, dit, hij, heeft me, hij heeft me helemaal door. Ik sta hier weer verbaasd van. Maar. Heeft hij dat gezegd voor ik wegging? Uh, ja, hij heeft hij het in, een, uh, in, een, uitzending ja, in een uitzending gezegd? Ja, in een uitzending gezegd. Ja. Ja, dat, nou, jullie zeggen nog wel eens wat tegen elkaar uh, in de media. Misschien wel meer ja, dan als je we, dichterbij elkaar bent. Weet je wat het ook bent. is? Je gaat als, vooral als je 30 jaar bent... en ik dan goed zijn vader en dan wel ouder... en dan uh, je gaat als mannen met elkaar om... en je, uh, je, je praat elkaar... je zegt elkaar niet tegen elkaar... ik mis je of wanneer kom je weer... of ik voel me niet goed. Dat zeggen we niet tegen elkaar. Maar op het moment dat heel Nederland meekijkt... D ja. Daar komt zo'n gedachte toch wel even het, langs. Het, het, het heeft natuurlijk ook met de presentator of de interviewer te maken. Wat halen ze uit hem? Mm -hmm. Het is in, in zijn geval ook mee te maken... wil hij er wat over zeggen of niet? Want als hij niet wil, dan doet hij het niet. En dit is onafhankelijk van mij. Dus hij kijkt mij niet, dan is het opgenomen. Hetzelfde dat ik mijn uitspraken... Dan, ik, als, je, als je tegenover je te de andere partij zit... Ja. En je kijkt elkaar in de ogen, ben je misschien of iets zachter. Of je durft het niet te zeggen, of je vindt de goede woorden niet. Toch is het wel bijzonder dat jullie dat onafhankelijk van elkaar in de media dan, dan zo doen. Hij heeft gezegd, jij bent alleen gelukkig als je net aankomt of als je weer op weg gaat. Ja. ja. En nu blijf jij in de buurt van je familie. Je gaat nog wel reizen, heb je gezegd. Ja. Uh, ik ga, is dat uh, een offer dat je dan brengt? Door mijn... Le ik bedoel, ik ben geen veertig meer. Ik mm -hmm. ben dus niet oud, hoor. Door mijn leeftijd is het niet een offer. Ik moest iets kalmer aan doen. Dat gejakker moest er vanaf. Anders was ik nu teruggekomen. En dan was ik nu alweer bezig geweest met het volgende project. Mm. Heb jij ook iets van een bestemming gevonden? Gewoon hier in Nederland bij je familie? Ja. Ik heb zelfs... Ik, <laughs> ik, ik, ik praat ook een beetje met de man daarboven... Zo so nodig yeah. nu even. En ik heb zelfs gevraagd, leid mij erin. Uh, uh, uh, uh, laat mij zien hoe ik hier een taak kan hebben. Dat heb ik gevraagd. En zo, daar laat ik mij ook in leiden. Yeah. Ik zie wel... Uh, uh, uh, nee, dat komt wel. Dat antwoord komt. Geef mij hier een taak. Uh, en dat heb ik ook. Maar goed, ik ga nog wel eens een keer weer reizen. Maar niet meer de rond de wereld reizen en... Absoluut. Ook niet meer. Nooit terugkomen. Gaan die reizen dan een ander doel dienen? Als je zegt, ik heb een nieuwe taak gevonden? De reizen, wat gaan die dienen? Het, ik ben nog steeds dat jochie op de lagere school die in zijn atlas kijkt... en ik wou kapitein en wereldreiziger worden. Mm -hmm. Dat ben ik nog steeds. Als ik nu op de atlas kijk, dan is er nog maar één gebied... waar ik nog niet gevaren heb. Het zou toch wel leuk zijn om dat te doen... Maar het is geen moeten meer. Mm. Je zei net, ik ben, heb de heer gevraagd om een nieuwe taak. juist wat over de grote man ja, daarboven. Dan, ja. Ja, ja. En heb je een antwoord gekregen over die taak? Ja, ik heb het antwoord dus gekregen van... En, ik, ik, ik, ik, ik, moet ik, ik lees ook de Bijbel. Yeah. Maar dat doe ik niet alleen maar omdat ik ook gelovig ben. hoor. Ik vind het een... Van, ook de, de, de verhalen vind ik ook al mooi. Yeah. Ik hou van Abraham. Hij mm. was een nomade. Ja. daarom misschien, trekken ja. overal heen. En Abraham, taak... Henk, en Abraham moest gaan naar dat land wat ik je wijzig had. Ja. En ik kreeg het antwoord, ga naar het huis van je vader. Ga terug naar het land van je vader. Dat antwoord kreeg ik. En dan kunnen mensen zeggen, oh, dat heeft hij zelf bedacht. Mm -hmm. Nee, ik, dat is mijn openbaring van boven. Ga naar het huis, naar het land van je vader. En vertel hun de grote dingen die in jou is overkomen. en dat is nu Ik ja... ben teruggestuurd. En jij vindt dat je nu moet gaan vertellen van wat je gedaan hebt? Nou ja dat, dat, dat ja, dat heeft niks te maken met mijn avonturen. Ja, Het heeft niks te maken met mijn avonturen. Maar uh, dat, dat doe ik wel. Ze verdienen trouwens mijn brood aan lezingen ja. en dat soort dingen. Het is niks te maken met mijn avonturen. Maar ga terug naar het land van je vaderen. En vertel. Nou ja, en vertel. En ik zit hier ook te vertellen. En, we, en wil open en eerlijk maar zijn. Maar is dat alleen mooie verhalen vertellen... omdat mensen daarvoor willen betalen? Of wil je ze ook iets, een boodschap meegeven? Nou ja, dan moet je aan de mensen vragen die mij horen spreken. Mensen die mij horen spreken, die zeggen dat ze geïnspireerd worden, of zeggen... ja, maar tussen jouw woorden zit de boodschap... want je wilt veel en veel meer vertellen. Mm -hmm. Dat is het... Dat kan, ik kan toch niet zeggen of ik er... Een dominee kan ook niet zeggen of hij goed ze Dan moet moeten ze een Maar hij schrijft over. zijn verhaal wel en hoopt wel dat hij het goed o, doet. Ik ook. Dat zou jij ook willen. Ik ook. Wanneer vind jij dat je goed preekt Als de mensen anderhalf uur... doodstil zijn. En tegen me zeggen, je mag nog wel een uur doorgaan. Nou, wat moeten ze dan gedacht voor gedachten meekrijgen? Dit of? zijn vaak... Oké, okay, het zijn twee groepen mensen. Het is ook mijn boekenlezers. Het is de groep mensen dus die de, de, de droom... die dit uh -huh. ook graag zou willen doen. En het is de groep mensen... die in mijn lezers waarschijnlijk groter is geworden... die tussen de avonturen doorleest. Mijn contact met uh, God. Mijn contact met de natuur. Dat moeten ze van je horen. Dat moeten ze van me horen. We gaan nog even over een nieuw ander ideaal spreken. Wij vragen, we zijn bijna aan het eind van het gesprek aan het komen, Henk. Um, en wij vragen al onze gasten om in ons gastenboek op te schrijven... hoe de ideale zondag eruit ziet. En je zei in het begin van het gesprek, zondagen, ja, dagen, tijd... dat zegt niet zoveel, maar toch. Wat heb je opgeschreven? Mijn ideale zondag zou met rust te maken moeten hebben. Maar op zee zijn zeven dagen, zeven dagen voor 24 uur. En de zee is niet altijd rust. Maar nu aan de wal kan ik dit zelf indelen. Rust, niets doen, een beetje rondrijden, een beetje natuur. Misschien naar de kerk, mijn blik naar boven. Ja, mijn blik naar boven, toch wel. Toch wel. Verveel jij je niet, nu je hier rondloopt? Nooit, de dagen vliegen. Ik verveel me absoluut niet. Maar goed, ik ben nog op mijn bootje, ik ben nog met mijn leven bezig. Ik heb Stefan dichtbij, ik heb een handvol vrienden die ik wil zien... En wat doe je dan met ze? Oh, soms zit je alleen... Ik wil met een paar van mijn vrienden wil ik gewoon in het gras aan de dijk zitten. Je hoeft niks tegen elkaar te zeggen. Maar wel bij elkaar zijn? Ja. Wanneer denk je dat je weer op, uh, op pad gaat? Uh, dit jaar niet, volgend jaar ook niet. Volgend nee? jaar ja. ga ik naar het Eiland en naar het Ketelmeer... Je gaat mijn de binnenwateren Nee, een stukje naar mijn jeugdgebied. Mijn boot is niet geschikt voor binnenwateren. Nee. Dus dit jaar, maar volgend jaar ga ik wel een inzicht krijgen in, in een plan daarop. En zo'n plan is een paar maanden per jaar. Het is, is gewoon terugkomen. Ja. Korte expedities ga ik het noemen. En ook nog een soort emotionele reis terug naar je roots? Nee, dat, dat heb ik gedaan. Dat is nu. Hier is terug naar mijn roets. Hier. En ik heb, als je hier, dan denk je aan daar. En daar bestaat geen daar. Daar is hier. Daar is hier. Dus dit is op dit moment je bestemming. Absoluut. Henk, dank je wel voor het bijzondere gesprek. En uh, luisteraars, als u dit wil naluisteren... dan kan dat op www.eo.nl- dit is de zondag. En daar kunt u ook het prachtige gedicht nalezen. En na ons zitten de vroege vogels. En ik heb Janine daar.